Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt de terreurstaat een ernstige dreiging die om een stevig antwoord vraagt. Dat zei hij in een korte toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij vertelde daar ook over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen IS. Het kabinet besloot gisteren om 6 F-16's te sturen. Die zullen alleen doelen in Irak aanvallen, niet in Syrië. Ook de Britse premier Cameron wil meedoen aan de luchtaanvallen op IS in Irak. Hij vraagt daarvoor toestemming aan het parlement dat daarvoor morgen terugkomt van reces. Waarschijnlijk krijgt hij ruime steun, want de drie grote partijen zijn allemaal voor. Cameron had het alleen over aanvallen op IS in Irak. Hij zei niets over Syrië.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 De dierenbescherming heeft het te druk. Met name de inspectiedienst kan het werk niet meer aan. Het aantal controles op dierenmishandeling en verwaarlozing is de afgelopen jaren met bijna de helft gestegen. Dat komt onder meer door de komst van het meldpunt 144 Red een dier. Om aan extra geld te komen begint de dierenbescherming vandaag een campagne.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 She did it. Met receptie van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Tentar me distrair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 ando um jeitinho de invadir o seu espaço não tenho grana não tenho fama não tenho carro tô de carona o meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado sou simples mas eu te garanto eu sei fazer se eu te pegar você vai ver lê lê. Lil lil lil lil lil lil lil lil lil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 Long. Yes, me come like El Capone when me sing I wanna them. them. Me. Girl, I wanna hear you sing. I wanna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 Lied van samen voor hot Heecher Zo' Ik ben Ik ben heel erg blij. Ik ben heel erg blij. Ik Ik ben heel erg blij. Ik casser la voix, blij. Ik para voilà, Pour les sourires d'après minuit pas si Ce soir C'est la C'est la C'est la C'est la, foi, la foi. Les amis Entre tes les et le temps qui se perd, entre tes genus et les vieux qui espèrent, et ces flashs qui arrivent à la télé chaque jour. Qu'on oublie devant sa glace En je suis dégueu Mais je suis pas dégueulasse Doucement les rêves qui coulent sous le regard des parents j'ai pas envie de rentrer tout ce soir j'ai pas envie chez moi ce soir j'ai pas envie, pas envie fermer ma gueule ce soir et ce soir De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. ZFM van 106.9 FM. Ja, ik ben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 I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? Oh. kickstand